Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij op de vermoedelijke schutter is opgepakt. De schietpartij was op een middelbare school in de provincie Saskatchewan. Een nabijgelegen basisschool zou ook zijn afgegrendeld. De Franse president Hollande wil de noodtoestand opnieuw verlengen. Dat is volgens hem nodig vanwege de aanhoudende terreurdreiging. De noodtoestand geldt sinds de aanslagen in Parijs op 13 november en duurt vooralsnog tot eind februari. Voor een nieuwe verlenging moet de wet worden aangepast. Hollande zal over twee weken een wetsontwerp voorleggen aan de ministerraad. In het Antonius ziekenhuis in Sneek zijn zeven baby's besmet geraakt met een enterovirus. De kinderen kunnen daardoor last krijgen van huiduitslag, koorts, diarree en braken, maar ook ernstige infecties. Twee besmette baby's liggen op de intensive care van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De andere vijf worden in sneek verzorgd. Sommige van hen zijn nauwelijks ziek. Ze liggen apart van de andere patiënten en mogen alleen hun ouders op bezoek krijgen. Er zijn extra hygiënemaatregelen genomen. Hoe de besmetting met het enterovirus in sneek is ontstaan is niet duidelijk. De presidentsverkiezingen in Haiti zijn op het laatste moment uitgesteld. De tweede ronde tussen de twee overgebleven kandidaten zou aanstaande zondag zijn. Maar volgens de kiesraad is er te veel geweld in het land om de verkiezing door te laten gaan. De kandidaat van de oppositie had al gezegd de verkiezingen te boycotten. Omdat de stemming niet eerlijk zou verlopen. In de eerste ronde werd volgens hem ook al alles in het werk gesteld om de regeringskandidaat te bevoordelen. De afgelopen dagen waren er massale protesten in Haiti, vaak met geweld. Er is nog geen nieuwe datum voor de presidentsverkiezingen vastgesteld. Het weer. Het is vannacht op de meeste plaatsen droog. Het blijft overal een paar graden boven nul. Daarna een zonnige dag. Alleen in het oosten en zuidoosten blijft het grijs. Wordt 6 tot 9 graden. Zondag is het bewolkt met wat lichte regen, bij maxima tussen 7 en 9 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in VM. ZM. Met nu de nacht. ZANG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 Zandvoort, ook op internet ww.zfmzantwoord.nl All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose lap like a hummingbird i'm nervous cuz i'm the left eye you're the right would it not you you think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 Honey, up. I will find my